Die ook het eerst met het NOS-journaal. Een man en vrouw uit het Groningse Bieren zijn schuldig aan het kweken van hennep, maar ze krijgen geen straf. Volgens de rechtbank in Groningen past hun teelt in het Nederlandse gedoogbeleid. Het stel probeert al jaren jarenlang de wiet teelt gelegaliseerd te krijgen. De verkoop van hash is namelijk wel toegestaan, maar de teelt van de planten niet. De man en vrouw gaven toe dat ze hennep kweekten, tapten geen stroom af en gaven de inkomsten van de teelt op aan de Belastingdienst. Het OM had werkstraffen geëist, maar daar ging de rechtbank dus niet in mee. In het rampgebied in Nepal, waar 70 mensen worden vermist na een sneeuwstorm, zijn ook Nederlanders. Hoeveel is niet bekend en ook niet of er onder de slachtoffers Nederlanders zijn, dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een anonieme bron zegt dat er ten minste twee Nederlanders in het gebied zijn gaan wandelen. Het is nog niet gelukt om met hen in contact te komen. Dinsdag was er een sneeuwstorm in het Annapurna berggebied, populair bij klimmers. Zeker 25 mensen zijn omgekomen. De eurosceptische fractie in het Europees parlement is uiteengevallen. Door het opstappen van een parlementariër uit Letland... bestaat de coalitie nog maar uit vertegenwoordigers uit zes landen. En om als volwaardige fractie te worden erkend... zijn parlementariërs uit zeven landen nodig. De coalitie, onder leiding van de Britse partij UKIP... krijgt voortaan minder spreektijd en minder subsidie. De PVV maakt geen deel uit van de fractie. De man die via Marktplaats meer dan 200 mensen heeft opgelicht, heeft drie jaar cel gekregen. De dakloze man bood onder een valse naam onder meer toegangskaarten aan voor pretparken en concerten. Nadat kopers het geld hadden overgemaakt, hoorden ze niets meer van hem. De man gebruikte als alias ook namen van mensen die hij eerder had opgelicht. In totaal maakte de man in twee jaar tijd zo'n 130.000 euro buit. Het is weer nog. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Maar vannacht gaat het vanuit het zuiden weer regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui. Tegen de avond wordt het overal droog. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Er staat 9 kilometer tussen Blarikum en Afritbundenschoten. Op de A12 in de richting Den Haag. Daar staat tussen Reewek en het Gouwe Aquaduct 3 kilometer door een spoedreparatie. Er is één reis ook dicht. En op de A13 richting Rotterdam. Daar staat 4 kilometer file tussen knooppunt Ipenburg en Delft. Tot zover de zit.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Boulevard! Na twee uur heerlijke muziek met Bart van der Meer in zijn wetsbox... is het nu tijd voor Muziekboulevard Live... Het eerste uur is mijn gasten Joke Hilberts, voorzitter van het vrouwenkoor Music All In. En om ongeveer half zes het weer voor het komend weekend. Maar vooral leuke muziek. Mijn naam is Hans Wassenaar. Vandaag starten we weer met de Beatles. Uit december 1967, opgenomen in de Abbey Road Studios, Magical Mystery Tour. Veel plezier. sharp day when the heat of a rolling wind can be turned away an enchanted moment and it sees me through it's enough for this restless warrior just Een hele goede middag, luisteraars. Vandaag heb ik in de studio Joke Hilbers, voorzitter van het vrouwenkoor Music All In uit Zandvoort. We hebben afgesproken dat ik Joke mag zeggen. Goedemiddag. Hallo. Uh, om vast een beetje in de stemming te komen, zijn we met deze uitzending begonnen met Can You Feel Your Love Tonight van Elton John, een nummer uit jullie repertoire. Joke, ik heb gelezen dat jullie begonnen zijn in 1997 als een gemengd koor. Ja, dat klopt. Ja, waarom is er nu nog alleen vrouwen? Ja, nou zo gaat dat natuurlijk in heel veel koren. De mannen zijn altijd wat minder goed vertegenwoordigd en zij hebben dat nog relatief heel lang volgehouden, maar ja door allerlei omstandigheden verdwenen steeds meer mannen van het koor en is op een gegeven moment besloten van nou de laatste mannen die zijn overgestapt naar het Zandvoetsmannenkoor en nu sinds een jaar of zes. Zeven zijn wij een vrouwenkoor. Een vrouwenkoord. Hoeveel, hoeveel vrouwen bestaan jullie? 22. 22. En, en het aantal stemmen, stemsoorten die jullie hebben. Ik kan me voorstellen, ja. als je mannen hebt, dan heb je tenoren en bassen en, mm -hmm. en baritons. Maar mm -hmm. ja, vrouwenbaritons en tenoren, dat is toch wat moeilijk. Dus ja. welke stemsoort hebben jullie? Wij zijn in vier partijen verdeeld. We hebben eerste sopranen en tweede sopranen. Dus dat zijn de hoge partijen, de hoogstemmen. En de twee lage partijen, de eerste en de tweede alten. Dus het is ook wel vierstemmig? Ja, vierstemmig. Dus echt vierstemmig. Ja, wij zingen ook heel veel vierstemmig. Ja, ja, ja. ja. En, en jullie hebben een dirigent, heb ik gelezen. Inge, Inge Stali. Ja. Uh, kan je iets over de repetitie vertellen? Is ze streng? Is ze gezellig? Uh... Nou. <laughs> Vertel eens. <laughs> Vertel eens. <laughs> uh, nee, ze, ze is uh, zeker heel gezellig. Maar uh, ze is ook streng. Maar streng klinkt een beetje te kribbig. Ze is denk ik heel perfectionistisch. En uh, haalt uh, absoluut het beste in ons boven. Dat is ook wel haar streven. Ze, ze is best veel eisend. Maar dat is iets wat wij ook prettig vinden. En uh, waar we met elkaar ook afspraken over gemaakt hebben. Dat, uh, dat is ook de, wat wij met z'n allen heel graag willen. Wij liggen eigenlijk met liefde de lat een beetje hoog. Ja, ja, ja, ja. ja. ja Welke wel koor eigenlijk niet. Hè? Je kan natuurlijk een gezelligheidskoor hebben. Dan moet je op je koor gaan. Ja, maar als je inderdaad een beetje kwaliteit wil ja. hebben. Dan, vind ik, ja, dan moet je inderdaad ja. je lat wel hoog leggen. Dat is inderdaad. En uh, jullie pionist, heb ik gelezen, Theo Wijnen... is niet zo jeugdig meer. <laughs> ja, ik mocht het eigenlijk niet vragen. <laughs> maar wat is niet zo jeugdig? Wat is de leeftijd, dat ik vragen mag? Nou, uh, Theo heeft een respectabele leeftijd... maar uh, een zeer uh, jeugdige geest, dus... Uh... Hij past er prima bij onze vrouw. Nou, dat is, dat is hartstikke mooi. Hij is de mooi. enige haan in onze kippenhok. En uh, hij past daar fantastisch tussen. Ja, want ik heb er nog hier staan. Heb, kan, kan hij jullie wel bijhouden? Maar dat zal niet zo'n nou, probleem zeker? zijn. Nou, uh, zeker. Nee, da, da, dat is absoluut niet in vraag. Hè? Dat is niet in vraag. En, en hij zal wel verwend worden bij zoveel dames, of niet? Absoluut. Ja, dat absoluut. denk ik ook wel. Hij wordt in de watten gelegd. Dat kan ja. ik me voorstellen. <laughs> uh, wat ik zo gelezen heb op jullie website... zijn jullie koor met een gevarieerd repertoire. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Nou, dat, dat is ook zoals wij uh, ons eigenlijk altijd voorstellen. Musical in. Uh, de naam verwijst ook naar uh, de diversiteit. Hè? Musical van musical tot klassiek. Van pop naar religieus. Uh, wij willen juist heel divers zingen. Wij willen ook heel graag uh, in verschillende talen zingen... in verschillende stijlen van verschillende componisten... En dat uh, wordt dan ook nog afgewisseld tussen of de pianobegeleiding of a cappella. Ja, ja, a cappella, dat is wel moeilijk. Maar ik vind a cappella altijd heel mooi, dat zei ik je net Ja, al. prachtig. Ja, is ja, ook ik heel vind prachtig. Dat, ja, ik vind het ja. inderdaad. Goed, ik wil even een uh, kleine onderbreking eventjes. We gaan eventjes uh, wat van jullie uh, repertoire draaien. Daar heb ik Autumn Leaves heb ik daar, uh, uitgekozen. Mooi. Ja. Ja, en, um, ja, ik heb niet het origineel kunnen vinden helaas. Want ja, dat is toch moeilijk. Maar mm -hmm. ik heb naar mijn idee een fantastische uitvoering van Susan Boyle. Ik werd helaas op mijn vingers getikt. Dit is niet de autumn leaves die wij zingen. Welk liedje zingen jullie dan? Kan je daar iets ja, over vertellen? Ja, dat kan. Nou, dit, dit was inderdaad heel erg mooi van Susan Boyles. Maar wij zingen een, een heel ander nummer. Wel met dezelfde titel. En dat komt uit Les Porte de la Nuit. Dat is een film uit uh, de jaren 50. Het is een liefdesdrama. Met van een hele onstuimige liefde. Van een vrouw met een veel jongere man. En uh, die liefde wordt onmogelijk gemaakt door allerlei geheimen uit het verleden. En nou ja, zoals dat gaat in films, er komt een einde aan die liefde. En dan bezinkt zij dus hoe zij hem mist. En dat zij hem vooral heel erg mist bij het vallen van het herfstblad. Ja, ja. En dat is... Uh, en een heel ander nummer dan dit, ja, maar ja. Ja, ook prachtig. Ja, inderdaad. Ik kon, ik kon hem ook niet vinden, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Ik heb echt gezocht, maar ja, oh, kon ik kon hem niet vinden. Meteen, geloof nee, ik. nee, uh, tegenwoordig gaat het internet tot 1950 niet terug. Ja. <laughs> Daar zover gaan we niet terug. Uh, en het, ik heb gelezen dat jullie ook nummers zingen... in het Russisch, Italiaans en het Vins. ja. Um, en weten jullie eigenlijk wel wat je zingt? Ik, ik bedoel, ik, ik zou je een voorbeeld geven. Wij zingen ook een Portugees liedje in ons koor. Ik zing zelf ja. ook in een koor. Ja. Ik vind het een prachtig liedje, maar ik weet bij God niet waar ik over zing. Nee, en nee, jullie nee. dat? Nee, wij weten altijd wat wij zingen. En dat is ook iets uh, wat niet alleen uh, vanuit de koorleden gewenst is... maar waar ook Inge echt aandacht aan besteedt. Ja. Um, ik zoek zelf vaak ook een vertaling op of we uh, nodigen er iemand voor uit. Voor het Niñezilio hebben wij bevrienden... Russische kennissen uh, ons laten helpen. Die hebben één keer helemaal heel goed voor ons voorgedaan... hoe wij dat horen uitspreken. Ja, want dat is wel belangrijk. Dat natuurlijk. is heel belangrijk, <laughs> ja. zeker in het Russisch natuurlijk. En die hebben ook voor ons een vertaling gemaakt. Dus dan weet je ook waar je over zingt. Ja. Ja. En dat, dat maakt natuurlijk heel veel uit. Want ja. de interpretatie van het nummer... Ja, komt dan natuurlijk ook veel beter tot ja. naar recht. Ja, dat, dat is ja. waar, inderdaad. Ja. Kan je ook je mimiek een beetje eraan passen. oh dat. He? Ja. <laughs> <laughs> het, het, het bestuur, laten we het daar eens over hebben. Jullie hebben een, een rolerend systeem, heb ik gelezen. Ja. Geeft dat geen problemen dat er veel wisselingen zijn? Of worden jullie herkozen? Of hoeveel keer per jaar wisselt dat? En hoe, hoe werkt dat? Ja, nee, nou, het, het, het, uh, het bestuur... Dat uh, gaat inderdaad per verkiezing. Je uh, gaat per roulatie, bij elke jaarvergadering wordt er aangegeven... wie zich verkiesbaar stelt. Nou is het zo dat uh, de bestuursleden het in de regel bij ons uh, heel leuk vinden. Dus uh, de meeste mensen stellen zich verkiesbaar op. Het zijn natuurlijk niet altijd... Uh, mensen roepen heel gauw van... nou ja, ik, ik zit liever niet in het bestuur. Die zie mensen soms een beetje tegenop. Ja. Maar wij hebben een leuke groep vrouwen... En, uh, de laatste keren heeft elk lid zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Dus uh, voorlopig... Dus zoveel roulerend is het eigenlijk niet. Nee, Kan je onbeperkt uh, herkiesbaar gesteld worden? Nou, kijk, als dat je niet? officieel heel netjes volgens statuten en huiselijke reglementen... dan hoor je dat natuurlijk ja, uh, ja. correct te doen. En uh, daar proberen we natuurlijk wel alert op te zijn. Maar je moet ook realistisch zijn dat in zo'n koor, een klein koor... waarin ook heel veel ja, andere taken ja. door, door andere leden gedaan worden ben je gewoon ook heel blij als iemand zegt... ik wil best nog een jaartje penningmeester zijn. Ja, dat ja. is waar. Ja. Ik heb ook gelezen dat jullie hebben, in de evenmaanden van het jaar... hebben jullie zogenaamde koppen bij elkaar. Ja. Wat betekent dat precies? Ja. ja, dat is een hele leuke uitvinding. Die bestaat al heel lang in dit koor. En uh, dat is een uh, gelegenheid uh, aan het einde van de repetitie. We stoppen keurig op tijd dan... En dan blijven we met z'n allen even aan de grote tafel zitten en dan doet het bestuur even kort praatje met de actualiteiten of de plannen, belangrijke dingen uit de bestuursvergadering worden dan gemeld. Daar kan iedereen dan op reageren. Maar het is vooral ook natuurlijk bedoeld om met elkaar even van... gooi joh, wat leeft er? Hoe gaat het ja, met dit? Ja. Hoe gaat het met dat? Iedereen krijgt de gelegenheid om een vraagje te stellen. Kleine jaarvergadering eigenlijk. Inimini. Ja. Vooral ook heel gezellig. <laughs> maar wel gezellig, maar, gezellig ja, precies. heel gezellig, <laughs> ja. ja. En, en, en jullie muziekcommissie bestaat uit een dirigent met één of twee koorleden? Ja. Bepalen ja. die het repertoire of hebben het koor zelfs nog inbreng? Kunnen ze zeggen van we willen graag dat lied hebben of dat lied? Ja, ja, nou kijk, iedereen is natuurlijk altijd vrij om aan te geven wat je graag zou willen zingen. Um, maar uiteindelijk is de bestuur of de muziekcommissie, die buigt zich daar goed over in de vorm van uitzoeken. Bestaan die nummers ook dan voor een ja. vier, uh, vierstemmig vrouwenkoor? Ja. En uiteindelijk beslist natuurlijk de dirigent... dat is altijd de artistiek leider natuurlijk... die beslist ook of het een nummer is wat past bij wat dit koor kan. Ja, maar is er, is er ook verschil tussen een vierstemmig vrouwenkoor... of een vierstemmig gemengd koor? Is daar ja. verschil in? Ja. ja. Kijk, ook ook in, de, in de bladmuziek? Ja. En uh, niet voor elke variant bestaat ook de bladmuziek. En uh, kijk, sommige koren schrijven alles helemaal naar zichzelf toe. Anderen uh, werken alleen maar met bestaande pasgestelde badmuziek, maar op zich uh, zijn wij in een gelukkige omstandigheid... dat en onze dirigenten en de pianisten ook dingen voor ons kunnen arrangeren... Maar wij zoeken vooral natuurlijk naar nummers die passen bij dat ja. wat, waar wij goed in zijn. Ja, dat begrijp ik. Ja. En, en, en de kledingcommissie geeft geur en kleur aan jullie koor, staat er. Ja. Wat, wat houdt dat precies in? Nou, de kledingcommissie, dat zijn uh, ook elke keer twee rolerende leden. En die uh, buigen zich voor dat jaar over van, goh, wat trekken wij aan als wij waar gaan zingen. En dat uh, wordt altijd heel serieus genomen. En daar zijn we heel erg blij mee. Want 22 vrouwen, 22 meningen. Iedereen wil dolgraag uh, aan waar zij zich het uh, lekkerst ja. in voelt. Ja. Maar de muziekcommissie of de kledingcommissie, die beslist natuurlijk van oké, okay, passend bij deze gelegenheid dragen we dus dat. Dus het weer. rouleert, het is niet elke keer hetzelfde. Het zijn heel lang twee dezelfde vrouwen geweest, maar daarvoor hebben wij op een gegeven moment gezegd, nou die, al die aparte commissies die wij hebben, die krijgen elk jaar de gelegenheid om te zeggen, doen we het nog een jaartje of ja, ja. geef je je beurt over aan de volgende. Ja, net als een kastcommissie eigenlijk. Ja. Ja, ja. Uh, Jullie hebben dit jaar meegedaan aan de Korendag in Zandvoort. Ja. Uh, hadden jullie ook speciale kleding aan voor dit thema? Want het was het thema Dierendag, ja, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat was ook iets... Uh, uh, nou, het is precies zo'n zo activiteit van de kledingcommissie. Het uh, is zo dat de beachpopzingers, die dit altijd uh, fantastisch organiseren... die hebben ook gevraagd, heb je daar een beetje naar wilde kleden... En deze keer hebben wij, euh, nou ja, met tijgerprins en dierenprint ja. hebben wij en broeken, ja, ja. hebben wij uh, ons uh, daarna gekleed. Hadden jullie ook een specialiteit ingestudeerd voor, voor Dierendag? Nou, wij hebben zo ongeveer alle dieren uit ons repertoire losgelaten okay, uh, die middag. En... Ja, Dankjewel. Ja. Ja, ja. <laughs> Ik heb hier een, een recensie van het Zandvoort Courant over jullie optreden van deze Korendag. Ja, ja. Het is allemaal heel erg positief. Ze schrijven onder andere dat het hoogstaand was. En ook dat de kleding van de kledingcommissie, dat was perfect verzorgd. Er blijft altijd wat te wensen natuurlijk, dames meer lachen stonden. Ja, ja, ja. ik heb het natuurlijk gelezen. En um, ik, ik kan me er een klein beetje in vinden. In het verleden uh, hebben wij uh, zelf ook heel vaak geconstateerd dat wij heel serieus kijken. Daar hebben we de laatste periode veel meer aandacht voor. Uh, ook met name door de aandacht die Inge daar aan schenkt. Maar het is natuurlijk heel gek dat als je een uh, religieus nummer zingt of als je een heel droevig nummer zingt, dan ga je ook dat niet lachend brengen. Nee, dan moet je het ook droevig kijken. He, dus he? bij ja. uh, sommige nummers is het ook niet gepast. Maar het is inderdaad, het is goed om dat weer we nee. terug te horen en te denken van ja. Wij, ik moet je zeggen, ons koren precies hetzelfde hoor. want we ja. kunnen ook haast niet lachen als uh, je bent geconcentreerd. En daar, en, en, en, uh, daar heeft het mee te maken. Ja, dat denk ja. ik ook. Ja. Ja. Goed, we gaan weer even een kleine onderbreking uh, doen en perfecte aansluiting op jullie korendag. Weer een van uit jullie repertoire. Ik kan een dvd gekregen, die kunnen we helaas niet draaien. Anders had jullie ja, eigen uitvoering. Ja, heel jammer. Beurs en dat is van Anouk. I see it from the outside clouds have taken all the light. I have no control it seems my thought wonder Ja, ik wil graag iets weten over jullie activiteitencommissie. Wat organiseert deze commissie? Organiseert ze onder andere ook de optredens? Nee, nee, nee. Dat nou juist weer niet. Dat is iets wat vanuit het bestuur en de muziekcommissie georganiseerd wordt. Maar de activiteitencommissie is een van onze jongste commissies, zeg maar. Ze hebben zichzelf uh, aangeboden om dat te gaan doen. En zij hebben nu voor de derde keer uh, een uitstapje georganiseerd. En dat is uh, heel erg leuk. Dat heel leuk. divers. Ja, uh, dat is... Of uh, alleen maar heel erg grappig en gezellig hebben we middag boerengolf uh, in het boerenveld uh, gedaan. Maar we hebben ook uh, recent een hele leuke workshop over mimiek en gezichtsuitdrukkingen. En, uh, en zij organiseren superverzorgde dagen met de tip-top alles erop uh, en eraan. Erg leuk. Het is ook goed om een, een goede eenheid te smeden. zo. Hè? Zeker, maar ja. dat is iets wat in ons koren absoluut uh, aanwezig is. Ja. Dus we zijn natuurlijk een relatief klein koor, 22 vrouwen. Wij zouden natuurlijk ook best graag iets groter willen zijn. Maar um, wat heel erg kenmerkend is, is dat iedereen zich echt heel uh, prettig in het koor voelt. En dat we. Ja, het is een groot gevoel van saamhorigheid. En zeker niet dat iedereen privé de deur bij elkaar plat loopt. Maar die dinsdagavond is toch voor veel mensen heilig. Ja, en, ja dat is ook leuk natuurlijk. Ja, ook. Het is Lekker echt ontspannen. Ja, he? fijn, ja. ja, ja. ja. En dan de volgende vraag. Hebben jullie, hebben jullie, zoeken jullie ook nieuwe leden? Ja, zeker. zeker. Ja. Wie niet, hè? Ja, wie niet. Welakkoord niet. Ja. Kijk, en um, het is ook niet zo... Ik zei net natuurlijk van... We leggen de lat graag hoog. Dat is zeker waar. We, we streven echt om, uh, om groei te behouden... Maar dat betekent niet dat je per se een geoefend zangeres moet zijn... voordat je bij ons kan uh, komen zingen. Je krijgt uh, daar uitgebreide tijd voor. Uh, Inge neemt een stemmetest bij je af. Je kan een aantal keer gratis meezingen. Je krijgt uh, support bij uh, hoe je de dingen kunt aanleren. Maar op een gegeven moment wordt er natuurlijk wel van je verwacht dat je he, met inzet en betrokkenheid meezingt, maar dat het ook passend is bij dat wat we op ja. een gegeven moment van elkaar verwachten. Nou dan nou moet ik ook zeggen, jullie koor um, zit goed uh, qua balans in elkaar. Ik heb het aantal hoge alten en lage mm -hmm. alten, dat mm -hmm. is heel goed, uh, mm -hmm. heel goed in elkaar. Mm het -hmm. is niet zo dat je de twintig van de ene groep hebt... maar met tien in de ander. Nee, het zit nee, heel nee. goed uh, verdeeld eigenlijk. Ja. Kijk, als we nou een voorkeur zouden mogen uitspreken... zouden we wel dolgraag nog een paar hele mooie eerste sopranen willen hebben. Dat is natuurlijk een kwetsbare groep. Ja. En in een vrouwenkoor uh, heb je die natuurlijk ook echt wel nodig. Maar goed, dat, je hebt alle partijen nodig. Maar als we dan zouden mogen kiezen... dan zou een uh, eerste soprano heel fijn zijn. En ook altijd heel leuk natuurlijk... als er ook uh, ja, weer de, de jongere zangeressen ja. ook zich ja. weer aansluiten. Ja. Maar deze groep is vrij hecht en groeit met elkaar gewoon verder. En nou ja, jongeren wel, ook van harte wel. Dus de leeftijd is eigenlijk niet belangrijk? Nee, zeker niet. Ook niet de topleeftijd? Nee, wij hebben ook een, uh, een oudere dame bij ons in het koor. Ik weet dat je luistert, aat Helemaal <laughs> gezellig. En uh, ook zij is van harte welkom, ja, uiteraard. Ja, ja. En wanneer repeteren jullie en welke tijden en waar? Wij repeteren elke dinsdagavond vanaf acht uur in de krocht hier in Zandvoort. Nou, dat is een heel mooi zaaltje, denk ik, toch? Hoor? Zeker weten. Ja. Fijne akoestiek ook. Ja. Gezellig barretje erbij, dus ook altijd tijd voor een drankje achteraf. Ja, Prima. dat hebben we ja. gelezen. Dat heb ik. ik neem aan dat er gezellig is van na, de naborrel. Hè? Dat zal wel, oh, wel gezellig zijn. Ja, ja. Ja, ja. En, en wat zijn de activiteiten dit jaar nog? Ik bedoel, ik heb gehoord dat jullie op gaan treden... met het Zandvoort Mannekoor. Ja. En hebben jullie verder ja. nog wat activiteiten? En wanneer treden jullie weer op en waar? Ja, nou, dat is al heel snel. En uh, als luisteraars daarbij willen zijn... moeten ze zelf ook een beetje haast maken... met het aanschaffen van een kaart. Dat is aanstaande zondag. Dan is er onder auspiciën van classical concerts... Heeft Het Zandvoorts mannenkoor, geeft een concert. En die hebben ons uitgenodigd om twee nummers met hun mee te zingen. En zingen wij ook twee nummers uh, zelfstandig. En uh, dat wordt een heel mooi divers concert. Ook met een combo en een uh, aparte so, uh, sopraan solist Dus dat wordt, uh, ja, dat wordt prachtig, denk ja, ik. Ja, ja. Daar hebben we heel veel zin in. Ja. Er was ook een, een, een 1 april grap wat ik begrepen heb. Jullie zouden samen gaan ja. met ja, het ja, mooie ja, ja, ja, ja. Dat ja. gaat niet door hè? Nee, nee, nee. dat was natuurlijk ja, bedoeld om ook weer op een grappige manier in, ja. onder de aandacht te komen. Want ook zij zouden graag nieuwe leden hebben. Kijk, elk ja. koor ja. doet altijd weer een poging om er nieuwe leden ja. bij te krijgen. Ja. Ja. Maar goed, dat staat voor binnenkort op het programma. En dan daarna doen wij mee met het nieuwjaarsconcert in Zandvoort. Wat jaarlijks plaatsvindt. De eerste zondag van het nieuwe jaar. Uh, waar is dat? Waar? Dat is in de Agatha-kerk. Okay, ja. Dat is ook al een aantal jaren is dat een, uh, echt een heel fijn concert. Leuk, heel divers. En dan in het vroege voorjaar zingen wij in het Kennemer Gasthuis. Dat is alleen voor patiënten. Dat is ook altijd heel fijn. Daar worden we voor uitgenodigd. Daarnaast staat er ook nog wel een korendag op het programma. Monikendam, maar dat is alweer later. Doen jullie mee aan de, aan de korenlint in Haarlem, of niet? Uh, nou, we proberen elk jaar proberen we aan een andere uh, activiteit deel te nemen. Dus of dat nou zeg maar Koordelint Haarlem, Haarlem of uh, de Korendag in Monikerdam. Dat proberen we per jaar te bekijken. Paradiso, traden jullie <coughs> daarop? Daar hebben ze in het verleden wel gezongen, maar dat staat nu niet op het programma. Okay. Heb ik nog iets overgeslagen wat je nog kwijt wil? Nou nee, ik denk dat we best wel het een en ander genoemd hebben. En ja, wat wil ik nog kwijt? Ik denk dat ik het allemaal gezegd heb. We zijn een leuk, uh, ontzettend leuk koor. En uh, we zijn uh, ook groeiend, dat vinden we ook allemaal heel fijn. Groeiend wat de kwaliteit betreft. En uh, iedereen uh, die zin heeft om bij ons te komen zingen, die moeten zeker op dinsdagavond een keer binnenlopen. Om okay. vooral gewoon zomaar even binnen stappen. Dan wil ik je heel hartelijk bedanken dat je de moeite hebt genomen om in onze studio te komen. Ik vond het heel gezellig. Topmaats bedankt. En dames, als jullie zin hebben om in een gezellig en een serieuze sfeer te komen zingen, iedere dinsdagavond in de krocht van 8 tot 10. Zingen maakt gezond, goed voor lijf en leden. We eindigen dit gesprek met de lied van Stink. Feel of Cold, een muziekkeuze van Music of In. Is de jeugd je ontsnapt? Je bent over zoveel dingen heen gestapt... And De blaadjes vallen van de bomen, laten bladkorven maar komen. Dat is duidelijk herfst. Het wordt sneller donker, de kans op regen en storm is groot... en de blaadjes vallen van de bomen. Al deze blaadjes moeten natuurlijk worden opgeruimd. Daarom heeft de gemeente Zandvoort op verschillende locaties... bladkorven laten plaatsen. Het opruimen van de bladafval is een jaarlijks terugkerend ritueel. De gemeentelijke bomen en die van de particulieren verliezen blad... en dat dwarrelt dan op straat of in de tuin.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 kiss With well, there's room to grow And yes, we've just begun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 me.